9 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Een op de vier passagierstreinen in Nederland... vertrekt met een vertraging van één minuut of meer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een analyse van vijf miljoen vertrektijden... op 80 stations in Nederland tussen maart en december. Op die stations rijden treinen van Arriva, Connection... de Nederlandse spoorwegen Sintes en Violia. De NS laat weten niet naar vertraging bij vertrek te kijken. Veel treinen lopen die vertraging onderweg weer in, zegt een woordvoerder. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... zijn dinsdag in Johannesburg bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De herdenking wordt gehouden in het grote stadion... waar Nelson Mandela op 11 juli 2010, de dag van de finale van het WK-voetbal... een rondje reed in een golfkarretje. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw, de regeringszetel in Pretoria... waar Mandela ligt opgebaard. Hij wil daar volgens de RVD persoonlijk afscheid nemen...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 Newman werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea uit het vliegtuig gehaald... op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Koreaanse oorlog. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 4-0 van NAC gewonnen. Davy Klaassen scoorde drie keer. Daarmee zijn de Amsterdammers in elk geval voor even koploper. Ze kunnen later vanavond weer worden gepasseerd door Vitesse... dat in Eindhoven tegen PSV speelt. De meeste wedstrijden in de Eredivisie zijn nog bezig.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 Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Nogmaals, goedenavond. Laten we even kijken op de velden bij RKC Kambuur te beginnen. Frank Vilaard. 2-2 geworden. Penalty van Duits na een handsbal van El Macrini. En RKC wil meteen door. Krijgt een kans. Via Bogel. Die geeft de bal richting de tweede paal. Daar gaat schet wel de goal in. Maar zijn inzet gaat uiteindelijk naast. En dus is het nog altijd 2-2 bij RKC tegen Cambuur. AZ Twente, Arman afschlagdloe. 1-1. Na ruim een uur voetbal. Begin van de tweede helft. Iets minder leuk en goed dan de eerste. Beide ploegen spelen wat slordiger. Twente was in het eerste kwartier van die tweede helft de betere ploeg. Maar AZ kreeg net een hele grote kans. Een raar schot van Berens dat uh, ver naast leek te gaan. Naast de goal van Marsman werd uh, via de borst van Johansson nog geraakt. En die bal ging maar een, een metertje naast de goal van Marsman. Terwijl AZ misschien nu nog een keer kan schieten. Maar nee, dat lukt niet. 62 minuten gespeeld. Wedstrijd nog altijd in evenwicht. 1-1. En dan PSV Vitesse en die houtkampen. Bas tegen lucht. 0-0 na 18 minuten, maar een reuze kans gezien zo even voor PSV. Prachtige aanval, Schaars bedient Maher die doorgelopen is op de linkervleugel. De bal gaat het strafveldgebied in, wordt door Locadia teruggekaatst op de paai. En dan ontstaat er eigenlijk iets wat we omschrijven als een niet te missen kans. Maar zoals u weet, niet te missen kansen worden af en toe best gemist. Zeker als er een keeper goed staat op te letten op de doellijn. De inzet van de paai vanaf een meter of tien was niet al te hard, dat moet ik erbij zeggen. Piet Veldhuizen kon nog een voet uitsteken en daar klotste de bal tegenaan. Maar dat had eigenlijk de 1-0 voor PSV moeten zijn. PSV opnieuw aan de bal nu. Met uh, aan de linkerkant Tamate die de bal naar voren speelt. Maar bereikt geen medespeler. En dus via Leerdam kan Vitesse uitverdedigen. Vitesse dat uh, bij Wijlen met name in aanvallend opzicht zorgt voetbal op de mat uh, legt. Ik had ze dit jaar nog niet gezien maar ze verbazen me uh, niet echt omdat ze natuurlijk bovenaan staan. Maar ik uh, vind het wel leuk om te zien. Terwijl nu PSV weg is met Maher. Maher aan de buitenkant gaat Arias lopen. Krijgt de bal mee. Krijgt nog goed terug aan Maher. Maher, bal voor. Ja, half voor. Half schot. Uh, binnenkant voetbal wordt wel binnengehouden door de paai aan de linkerkant. Die brengt de bal nog een keer voor. Maher komt. Een geweldige redding. En dan lijkt die kans niet te missen om met Bas te spreken. Maar Locadia lukt het toch om de bal er niet in te schieten. Ook omdat er een Vitesse-voet tussen zit. Goeie aanval van Vitesse. Opgezet door Maher. Maher die hem dan bijna afmaakt na de voorzet vanaf de linkerkant. Kopt de bal binnen. Uitstekende redding overigens van uh, Piet Veldhuizen. En dan via Kasia een hoekschop voor PSV. Derde hoekschop, schaars. Bal uh, komt laag. Dan loopt Maher wel bij de eerste paal weg om die bal aan te nemen. Maar die loopt er langs. Dat levert Vitesse balbezit op. En een counterkant ook. Atsu vanaf de linkerkant. Dat betekent dat Hilje Mark mee moet. Atsu met een versnelling. Die gaat schieten. En schiet de bal huizenhoog over. Wat gaat hij daar dan slordig mee om? En wat zijn zijn ploeggenoten nu boos? Met name Prupper. Die meegelopen was. En waar de bal eventueel nog terug op had kunnen worden gelegd. Maar dat had. De man aan de bal, Atsu, dus allemaal niet weer in de gaten. De Ganees en die eh, bal huishoog over. Dat was toch echt een kans met perspectief. Terwijl we op de monitor nog maar eens een herhaling krijgen voorgeschoteld van die kans van Maher van zo even. Een kans voor PSV waarbij dus eigenlijk voor de tweede keer in het tijdsbestek van een minuut of 4-5. Veldhuizen een weergaloze redding verricht en voorkomt dat zijn ploeg op achterstand komt in Eindhoven. De bal zit nu voor PSV. Terwijl er achter het doel van Veldhuizen. Laten we eerst even de aanval meenemen. Dat is een goede aanval vanaf de rechterkant met Narsing. Narsing schiet de bal weer op Veldhuizen. Veldhuizen die in de doel staat dus voor Vitesse. En niet voor niets achter dat doel is er een heel groot spandoek uitgerold. En daar staan twee foto's op van Brands aan de ene kant. En volgens mij Sanders aan de andere kant. Of Koku. Uh, dat is nog wel moeilijk te zien. This is your wake-up call. Nou, de wake-up call is... Uh, voor Piet Veldhuis al een tijdje geweest. Die heeft uh, al een paar ballen goed uit het doel gehaald. En nu staat er nog een hoekschop voor PSV. Schaars gaat die bal trappen. Een indraaiende in bal vanaf de rechterkant van het veld. Zo neemt de druk van PSV toe. En krijgt Vitesse af en toe lucht en ruimte met counters. En moet het daar dan maar op hopen. PSV duwt en drukt. Twee reuzenkansen geweest. Deze hoekschop wordt door uh, Vitesse weggewerkt. Eigenlijk maar half. Dan wordt er door Rikiek nog gekopt. Want die bal komt eigenlijk meer met een stuit toevallig op zijn hoofd terecht. Dan dat hij daadwerkelijk kopt. En zo gaat die bal, uiteindelijk omdat hij er geen richting aan kan geven. Ver naast het doel van Veldhuizen, die niet al te veel haast maakt. Een fluitconcertje over zich heen krijgt nu. Met het nemen van de doeltrap. De fakkels achter dat doel ontstoken met dat spandoek waar hij het zo even over had. Hebben voor veel rook gezorgd. Veldhuizen kijkt ook nog even of dat allemaal goed gaat. Dat lijkt wel het geval. Zij zegt de Nijers vindt het voorlopig ook allemaal prima. Terwijl Vitesse de bal heeft via Havenaar. En het hoogte van de middellijn gaat de bal dan over de zijlijn. Maar raakt schaars geblesseerd. En dat ziet er niet goed uit. Met een van pijn vertrokken gezicht slaat hij op het veld. Er wordt meteen nu uh, de verzorging van PSV het veld ingeroepen. En die is daar uh, ongelukkig dat duel uitgekomen. Ja, dat was moet... een rare beweging hoor van uh, Havenaar. Die uh, met zijn rechterbeen echt op de enkel trapte uh, van Schaars. En uh, dat zag er inderdaad niet goed uit. Hij doet uh, nu ook. Havenaar zien we van dichtbij. op de monitor een... Uh, hij maakt een gebaar waarmee hij zeg maar, zijn verontschuldigingen aanbieden, We moeten afwachten of het met schaars inderdaad heel erg tegenvalt of misschien toch nog meevalt. Het spel ligt even stil na 22 minuten in Eindhoven 0-0. RKC kan Frank Wielijt. 62 minuten onderweg. RKC jaagt op de winnende treffer misschien wel. Want het is 2-2. En RKC zou daar graag binnen afzienbare tijd 3-2 van willen maken. Dus de bal diep van Van Dijk. Die zojuist wel even moest optreden. Voorzet van Lukoki. Bij de tweede paal Hemme kon nog net zijn hoofd tegen de bal aanzetten. En Van Dijk die kwam daar invliegen om te voorkomen dat die bal in de korte hoek ging. En dat lukte Van Dijk prima. Zijn eerste belangrijke actie in deze wedstrijd. Dus van de nieuwe doelman bij RKC en nu Cambuur dat probeert op te bouwen. Af van achteruit uh, Leeuwin. Ook Cambuur heeft het tempo wat opgeschroefd uh, sinds de rust. Ritsmeijer die uh, goed kan voetballen. Maar ook heel gemeen is bij Vlagen. Stiekem gemeen. Uh, links en rechts wat tikken uitdeelt. Joachim kwam uh, een, een keer verhaal halen. Probeerde een stevige slijding. Maar ook dan is Ritsmeijer slim en handig. Hij ontwekt die uh, tackle van Joachim uh, heel goed. Hem staat staat buitenspel als hij de bal diep krijgt. En dus kan hij niet ontvangen. Moet hij het even laten gaan. Nou ja. Die zoekt in de diepte naar de vrije man. Van Hoevele wordt dan vervolgens aangespeeld. Die staat niet in de diepte. Die staat achter hem. Rekende ook niet op die terugspeelbal. Achter hem van Dijk rekende er wel op. Toen van Hoevele wees had Van Dijk eigenlijk de bal al te pakken. Vervolgens gaat de bal diep. En maakt RKC voor in de overtreding. Dat doet Schet. En dus kan uh, Kambuur de vrije trap gaan uh, nemen. Bal weer breed van de Laan naar uh, Lewin. Lewin wijst. Gaat toch weer terug naar Van der Laan. Van der Laan zal toch niet de lange bal gaan geven? Nee, hij geeft hem weer terug aan Lewin. Even temporiseren bij Kambuur. Dat is niet gek. Dat deden ze voor rust ook. We zijn inmiddels 64 minuten onderweg in Waalwijk. Het is 2-2. AZ Twente, Arman. 1-1 en na het wat tegenvallende begin van de eerste helft is het toch weer heel leuk geworden hier in Alkmaar. Want AZ heeft zich herpakt en had eigenlijk op een 2-1 voorsprong moeten komen. Maar een kansrijke counter werd door Johansson, nou ja, er werd eigenlijk niks mee gedaan. Want Johansson die maakte de verkeerde keuze en had de bal op Berens moeten geven. Maar gaf de bal aan naar de rechterkant en daar stond helemaal niemand van AZ. 1-1 dus nog terwijl FC Twente heeft gewisseld. Corona heeft de geblesseerde Egan vervangen. Maar we kijken naar een aanval van AZ met Martens aan de rechterkant. Maar die bal belandt niet bij een medespeler in het strafschopgebied. Maar Egan die shock nu naar de zijlijn. Hij heeft het veld overlaten, verlaten, maar hij moet even een omweg maken om de dugout te bereiken. Hij trekt wat naar zijn hamstring. Ziet er niet heel goed uit voor de jonge Ganees. En het grote talent van FC Twente, Jesus Corona, de Mexicaan heeft hem vervangen. Als AZ de bal heeft, maar Twente daar goed tussen zit via een uitstekende ingreep van Gutierrez. Hij de bal dan diep speelt op Castaños. Kan hij eraan komen? Dat lukt. Castaños neemt aan. Heeft de leeuw tegenover zich aan de rechterkant van het veld. Castaño speelt dan een goede bal op uh, Tadic is dat volgens mij. En dan gaat die speelt weer terug op Castaño's die dan een voorzet moet geven. Staat er iemand in de spits? Nee, eigenlijk niet. Want uh, Esteban die kan die bal uh, moeiteloos uh, voor het hoofd van uh, Mokhtar uh, wegplukken. Mokhtar die niet op tijd uh, bij die bal was. En AZ nu het uh, spel heeft hervat. Het spel golft op en neer. Is eigenlijk de hele wedstrijd al zo. En dat maakt het heel erg leuk om uh, naar te kijken in Alkmaar. Ortiz rond de middenlijn heeft ingespeeld op Johansson. De spits even weggezakt Johansson waardoor... Uh, Gudmundsson nu even een plekje in de spits opzoekt. AZ nog altijd in balbezit. Aan de rechterkant via Mathias Johansson. Speelt even terug op Ortiz. Twente helemaal gegroepeerd achterin. Alles en iedereen op de helft van FC Twente. Met nu uh, Wuitens aan de bal. De centrale verdediger heeft het spel verlegd naar de linkerkant. Waar Berens de doelpunt te maken in balbezit is. Berens, Martens. Martens, Berens. Martens nu weer in balbezit. Probeert dan iemand te bereiken. Een medespeler aan de linkerkant. Maar daar uh, zit... Uh, Ebesilio tussen, waardoor Twente weer kan overnemen via Bengtson. Nog niet echt heel veel grote kansen gezien in die uh, tweede helft. Johansson uh, kreeg eentje voor AZ, maar de spits stond uh, weer eens een keer buitenspel. Hij maakte al een buitenspelgoal in de eerste helft en kreeg nu de bal. Hij stond weer meters buitenspel, maar de bal werd ook gered. Zijn schot door uh, keeper van Twente, Nick Marsman. AZ nog altijd in balbezit met Maarten Martens. geeft de bal heel goed mee aan de rechterkant, waar veel ruimte is voor de opkomende rechtback Johansson. Moet een voorzet. GW schilder tegenover zich. Johansson met de voorzet. Maar naamgenoot Aaron Johansson kan die bal niet koppen. Gaat over de achterlijn en dan komt er een corner voor zet Alweer de zevende van de wedstrijd voor de Alkmaarders. En dan gaat Johansson zich ermee bemoeien volgens mij aan de rechterkant van het veld. Nee, het is Goedmoonsson die de bal gaat klaarleggen. De IJslander. En de bal met links het strafkopgebied gaat inslingeren. Pieter Vink uh, houdt de boel uh, goed in de gaten daar in het 16 meter gebied. Waar natuurlijk geduwd en getrokken wordt. Maar Johan Berg-Gutmondson mag, mag de hoekschop nemen. Heeft hij nu gedaan. Belandt die bal uh, voor de voeten van uh, Berends is dat volgens mij. Maar Berens kan er niet veel mee. Bal verdwijnt over de achterlijn. Nieuwe hoekschop uh, voor AZ. Na ruim 70 minuten voetbal in Alkmaar. Stand tussen AZ en Twente. Nog altijd 1-1. Gaan we een over kijken hoe het met Schaars is. Ach, het was per ongeluk hè, die overtreding Andy. die. Donker, donker, donkerrood. En wat ik niet begrijp, eh, dat de scheidsrechter dat niet ziet, is nog daaraan toe. Maar de grensrechter staat er echt drie meter vandaan. Het was zo'n bewuste overtreding. En ik zeg het eerlijk, ik zit heel hoog in de tribune. En ik zag het eh, meteen dat het een hele gemene, nare overtreding was. Echt bewust op de enkel staan door eh, Havenaar. Die eh, gewoon niet in het eh, spel in het veld meer had eh, mogen staan. En als je dan Kramer van Ado Den Haag vier wedstrijden geeft voor een bewuste elleboog... ...dan moet toch... Havenaar minimaal hetzelfde gaan krijgen uh, als je later de beelden terugziet. Want het was mooi om te horen op de tribune waar wij uh, monitoren voor ons hebben. De mensen om ons heen die de herhaling zagen. We hoorden van het oeh dat het uh, pijn deed. En het is een wonder dat Stijn Schaars weer op het veld staat. Overigens PSV veel sterker geworden na dat incident. En heeft al wat mogelijkheden en kansen gekregen. Nu is het weg via de linkerkant. Via de paai. Maar uh, ja. Nee, Tamata. Die raakt de bal kwijt. Ja, het is nog 0-0. Dat is uh, voor een belangrijk deel te danken aan Piet Veldhuizen. Die... Een aantal goede reddingen achter zijn naam heeft hem dus. Tomaten met een voorzet. De bal gaat over Locadia heen. Wordt door Van Aanold weggewerkt. Opgevangen dan weer door PSV op het middenveld. Schaars met een soort onbedoelde hakbal. Maar her krijgt de bal dan, die krijgt hem tegen zijn hoofd aan. Probeert hem dan onder controle te krijgen. Geeft hem mee aan de linkerkant van het veld. De paai doet het wat te lakoniek, Wil de bal eigenlijk heel Stelvol laten terugvallen op Tamata, maar dat mislukt. Het uitverdedigen van Vitesse mislukt ook. En zo krijgt PSV de bal, wat dus nu draait. De paai wel mooi weg van Leerdam. Wordt door Leerdam tegen de vlakte geholpen. De bal blijft rollen en in PSV's bezit dus de wedstrijd gaat door. Daar komt PSV dan. Locadia wil de bal in het centrum. Die krijgt hij niet omdat De Pai geen kans ziet de bal daar uiteindelijk te brengen. Of maar her was het. Vitesse verdedigt uit, maar ogenblikkelijk is het de bal weer kwijt. En PSV komt dus opnieuw. De druk gaat nu wel echt toenemen. PSV als herboren in deze wedstrijd. Na de matige weken die uh, achter ons liggen. En het is uh, ook nog een klein wonder dat PSV uh, nog niet voor Staat staat 0-0 na 29 minuten spelen. En nu een overtreding op Mark, Weer een vrije trap. Want uh, Vitesse heeft alles nodig. Alle benen nodig om uh, PSV van het lijf te houden. Vaak via overtredingen. Met als uh, uh, werkelijk grofste en zwaarste overtreding natuurlijk die van Havenaar. De vrije trap staat. De paai achter de bal. En schaars achter de bal. Wat koppers mee naar Zoals Rick Keek, die bij de tweede paal staat. En daar gaat de bal naartoe. Hij komt de bal. Bal over het doel van Piet Veldhuizen. Doeltrap voor Vitesse. Hoekschoppenverhouding verhouding is inmiddels 5-0. in Het voordeel van PSV opgebouwd in dat eerste half uurtje. Twee grote kansen dus gezien. De paai toen redde Veldhuizen met de voet. En Maher die kopte toen redde Veldhuizen met de hand. Daaromheen heeft Piet Veldhuizen nog wel links en rechts wat dingetjes moeten doen. Volgens de kant zien we nu Filip Cocu met de handen in de zakken staan. Die heeft in ieder geval het gevoel dat het de goede kant op draait. Dat gevoel zegt niet altijd wat. Er zijn meer wedstrijden geweest dit seizoen, dat PSV dat gevoel had, maar uiteindelijk niets kon scoren. En dat breekt je dan vroeg of laat toch op. Zou het weer zijn avond worden? Lokal die hadden maar eens van afstand. Schot geblokt door Cassia. Bal valt aan de rechterkant voor de voeten van Narsing. Die nu een actie moet maken. En om van Aond heen moet zien te komen. De twee internationals, dat mag je nu toch eigenlijk zeggen, de bal terug naar Arias en naar Hiljemark. Hiljemark terug naar Arias, Arias terug naar Hiljemark in de hoek aan de rechterkant gaat de bal over de zijlijn, laatst aangeraakt door een speler van Vitesse door Atsu en de inworp snel genomen op Arias. Arias uh, bal naar Maher. Maar Maher krijgt de bal niet onder controle. En dan is het uh, Prupper die uh, uh, even de, in balbezit was. Maar de bal wordt door Maher over de zijlijn gespeeld. Halverwege de helft van Vitesse. inworp aan de linkerkant dus. Van Aanholt die dat uh, gaat doen. 0-0 de stand. Nog altijd in deze bijzonder interessante wedstrijd. Een half uur dat uh, voor PSV was. En nu Havenaar die de bal heeft. Maar via Arias gaat de bal over de zijlijn. En mag Vitesse weer gaan gooien. Het vuur wordt uh, de kop. Oploper aan de schenen gelegd door PSV. Dat uh, bovenlicht in het eerste half uur beter is, gevaarlijker is geweest. Een goal zou hebben verdiend. Maar dat werkt nou eenmaal niet zo. Vitesse heeft gehoopt op counters. Heeft één keer na zes minuten het gevoel gehad dat het wel eens een strafschop had kunnen krijgen. Toen Van Anold bij Jurgensen. Die nu aan de bal is over de knie ging. Waarschijnlijk de Nijhuys vond dat daar niet zo al te veel aan de hand was. Zoet trapt inmiddels de bal richting de middenlijn die dan moet worden doorgekopt door Maher. Dat doet hij in de voeten van Locadia die hem knap aanneemt en nog meegeeft ook aan de rechterkant van het veld. Arias komt in het centrum, melden zich nu Paai, dan meldt zich ook Narsing die de bal meegespeeld krijgt. Komt hij voor het doel? Gaat hij? Nee, want Paai maait wel tegen de bal aan. Maar dan staat Leerdam net in de weg die heel goed meegelopen is. Die staat in de baan van het schot. En zo komt er niet echt een schot. Terwijl nu Arias over de knie van een van de Vitesse-spelers gaat. Er opnieuw een bal het Strassobiet in wordt geramd door Hildimark. Van afstand kan worden geschoten als die bal eerst door Vitesse wordt weggewerkt. Maar Hildimark heeft te veel tijd nodig voor de controle. En verslikt zich in de bal. En dan kan Vitesse zelfs over een counter gaan nadenken. Waar het niet dat er wel heel slecht paast. En de bal zomaar inlevert bij Schaars. Schaars even de bal terug. Naar Jurgensen, maar dan gaat de bal naar de rechterkant via Maher. Maher krijgt hem terug van Arias. Ja, ik vind PSV heerlijk voetballen. En uh, uh, zetten Vitesse dermate onder druk dat Vitesse werkelijk alles nodig heeft. Heel veel vrije trappen nodig heeft. Nu weer één tegen Nars. Uh, een overtreding op uh, Narsing. En dus uh, mag PSV weer een vrije trap gaan nemen. Maar PSV dus drukgevend richting... Vitesse, Vitesse, dat niet aan voetballen toekomt. En nu weer een vrije trap terwijl Narsing uh, moeizaam overend komt. En uh, Kees van der Linden, de verzorger van PSV, al een paar keer... Uh... Handelend heeft moeten optreden. Om wat uh, verzorgingsmaatregelen te uh, nemen. Dat is gelukt. Rekiek heeft de bal. speelt hem op de mata. Ja, Vitesse hanteert toch zo links en rechts wel de botte bijl. Dat hebben we dus nu al een aantal keer geconstateerd. Want de overtreding op Narsing was ook weer een vervelende. De paai verplaatst het spel naar Marhe. Recht voor het doel. Hiel je maar in beweging. Krijgt de bal mee. Rand van het stadsgebied. Wil met een handigheidje nog de bal meenemen langs Fijnoffiets. Dat mislukt. Gaat zelf naar de grond. Er wordt niet gefloten. Vitesse wil counter, Maar verspeelt opnieuw de bal heel snel. Dan kan Narsing overnemen. En loopt zich weer stuk op Fijnoffiets. En Atsu, die elkaar de helpende hand toeste toesteken. En opnieuw denkt Vitesse dan: hé, hey, counteren. Opnieuw is de ploeg de bal bijna meteen weer kwijt. Hoewel Piazon nu keurig aan de bal blijft en dan maar zelf gaat lopen. Maar uiteindelijk toch van de bal wordt gezet door De paai die keurig mee verdedigt. Via Zoet de bal weer de andere kant op. En zo blijft PSV bovenliggen. Heeft Vitesse het echt al 33 minuten bijzonder moeilijk? Dan staat het nogmaals, vooral dankzij Piet Veldhuizen met een paar goede reddingen. Nog altijd 0-0 in Eindhoven. In Alkmaar staat het 1-1. Arman. Ja, maar Twente had op een 2-1-voorsprong moeten komen. Want kreeg daar twee uitstekende kansen voor, kan ik wel zeggen. Het was een goede actie van die invaller Corona aan de rechterkant van het strafgebied. Die gooide er eens drie dubbele scharen uit. En gaf de bal toen heel goed op Mochtar. Die op vijf meter van de goal keihard tegen de lat schoot. En de, bal, de afvallende bal was toen nogmaals voor FC Twente. En Thadis, die schoot de bal nog een keer op de lat. Ebisilio was het onderkant lat. Er was geen doellijntechnologie voor, voor nodig. Dat we konden zien dat die bal niet over de de doellijn was. Maar wat een kansen voor FC Twente. zegt twee keer op de lat. Maar nog altijd 1-1. Twente beter in deze fase van de wedstrijd. Maar AZ nu een bal bezit met inval op Berghuis. Aan de rechterkant. Bal wordt via Koppers. Invaller aan de kant van Twente over de zijlijn gelopen. AZ mag ingooien. Heeft dat gedaan. Maar Twente neemt over. Via Bieland probeert Tadis te bereiken. Er zit een forse beuk in van een AZ-speler. Maar mag doorgaan van Vink. Martens geeft mee op Berends. Berends uh, moet dan al stoppen met lopen. Want er wordt afgevloten door de Pieter Vink. Omdat de grensrechter voor buitenspel uh, heeft gegaan. Gevlacht. Johansson, spits van az Aro Johansson heeft het veld inmiddels ook verlaten. Danny Afditsch voor hem in de plaats. lijkt mij een logische wissel van Dick Advocaat. Want Johansson, die er toch al tien goals heeft inliggen dit seizoen... speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Hij was bijna onzichtbaar. En als hij zichtbaar was, stond hij in buitenspelpositie. Dus kijken of Afditsch voor AZ wat gevaarlijker kan worden voor de goal van FC Twente. Dat nu het spel heeft hervat via doelman Marsman. Gerland even breed naar Gutierrez. Gutierrez gaat dan lopen met de bal. Maar moet terug omdat hij op de huid wordt gezeten door Avdic. Bieland speelt de bal even breed. Naar collega centrale verdediger Bengtson, aanvoerder van Twente. Dan uh, is er ruimte aan de rechterkant. Bengtson kiest anders, gaat naar de as van het veld. Waar uh, nu Twente nog altijd de bal heeft. En nu Thadis dan aan de as van het veld nog altijd de bal naar de linkerkant speelt. Mocht daar, krijgt Johansson tegenover zich. Mocht daar probeert de actie te maken, gaat buitenom, geeft de voorzet. Maar AZ kan makkelijk uitverdedigen via Hendriksen. spel golft al de hele wedstrijd op en neer, wat ik al zei. En het is echt niet te voorspellen wie hier gaat winnen. Want beide ploegen krijgen daar kansen voor. AZ nu met de counter. AZ het gevaarlijkst in deze wedstrijd op de counter. Met Hendriksen, die de voorzet geeft. Afdich loopt dan wel vrij. Maar bal kan makkelijk worden weggewerkt. Hoewel Martens nu de bal heeft. De bal speelt op Afdich En die staat buiten spel. Want de grensrechter steekt de vlag omhoog. Afdich schiet nog wel. Maar die bal gaat een paar meter over de goal van doelman Nick Marsman. Die de doeltrap voor FC Twente mag nemen. Na ruim 80 minuten voetbal. En een 1-1 stand bij AZ Twente. RKC Cambuur, Frank Vilaert. Daar is nog een kwartiertje te spelen. Ligt een van de spelers van RKC geblesseerd op de grond. Dat is Apau, denk ik, die daar ligt. De hoogte van de middellijn. Dus precies op het moment dat er even niets gebeurt. Hoewel, ook als de bal wel gewoon in het spel is, gebeurt er vrij weinig. Want de stormoendrang van RKC is zo'n beetje gaan liggen. En nu heeft Cambuur weer voornamelijk de bal. En die zijn achterin die bal aan het rondspelen. Net zo lang aan het wachten tot RKC een keer toehapt. En dat gebeurt niet. RKC kijkt, wacht en ziet wel verder wat er gaat gebeuren. Het levert niet of nauwelijks kans op in deze fase van de wedstrijd. Zeker nu niet omdat uh, Apau dus degene is die uh, geblesseerd naar de kant moet. Dat heeft RKC in deze wedstrijd al wel een paar keer eerder gehad. Het zoveel zelfs al dat Duits al een keer tegen Bokrelle heeft gezegd... toen die een naar de kant moest na een blessurebehandeling... kom er zo snel mogelijk weer in. Want we zijn al één keer erin getuind met een man minder. Dat gaat, nu, uh, niet meer, dat gaat ons nu niet meer gebeuren. Dat zullen we nog maar moeten bezien trouwens. Klein kwartiertje nog te gaan bij RKC tegen Kambuur. Het is 2-2. PSV-Vitesse, jij noemde het al een keer, Bas. PSV is vaak veel sterker, maar mist ontzettend veel kansen. En wint daardoor niet. En dat lijkt ook vanavond weer een beetje. Ja, nou, voorlopig is het wel zo'n wedstrijd. Want het is 0-0. PSV had zichzelf kunnen belonen, een goal kunnen maken. Eh, misschien wel twee. Maar dat dus niet gedaan. Ik zeg daar dus wel steeds bij dat Veldhuizen... die staat natuurlijk ook niet voor niks met twee geweldige reddingen. dat ook wel kwam, Maar PSV is... Veel sterker dan Vitesse. En is dus ook veel gevaarlijker. Maar goals maken, dat blijft inderdaad alles een seizoen lang het probleem. Met Riquik aan de bal die uh, naar Maher speelt. Maher even naar de buitenkant, naar Tamata. Is doorgelopen. Maher krijgt de bal terug. En zit tussen twee man. Maar hij heeft een prachtige beweging waarmee hij Tamata uh, verder brengt. En Tamata naar de paai. De paai bij de achterlijn. Moet de voorzet komen. Komt ook maar weer eens het Piet Veldhuizen die uitstekend in de weg ligt. En zo blijft PSV maar druk geven richting het doel van Piet Veldhuizen. Maar ligt de geheel in het groen gestoken keeper van Vitesse constant in de weg. En het kan toch zou je zeggen niet lang meer duren voordat er een bal in het bandje ligt achter Piet Veldhuizen, maar voor ons nog is dat niet het geval. Heeft Vitesse balbezit via Nimor. Het gemak waarmee PSV de combinerend doorheen komt en er doorheen snijdt eigenlijk is wel veelzeggend. Dat geeft de kracht van PSV in deze wedstrijd wel aan en tevens de zwakte. Van Vitesse defensief. Want daar klopt het toch vaak niet nu. Klopt het totaal niet achterin bij PSV. En zit hij erin voor Vitesse. Pia Zon scoort. En het is 1-0 voor de ploeg uit Arnhem na 38 minuten. Het is voor het eerst dat ze daar serieus opduiken. En voor het eerst dat ze serieus dat doel van Jeroen onder vuur nemen. En het is ogenblikkelijk raak. En zo krijgt inderdaad PSV voor de zoveelste keer dit seizoen het gevoel... Ja, we zijn beter, we krijgen de kansen en uh, we maken het niet. En de tegenstander wel, er is een ingooi die eigenlijk onschuldig is van Havenaar. Dan wil Prupper met een hakje de bal meegeven aan zijn ploegenoord Piazon. Dat hakje mislukt totaal, maar daardoor staat kick op het verkeerde been. De bal stuit het er eigenlijk langs. Komt voor de voeten van Piazon, van wie je wel kan zeggen dat hij zo slim was om door te lopen dat strasselgebied in. En die staat ineens oog in oog met Jeroen Zoet en maakt zijn achtste al van dit seizoen, de Braziliaan. Dat is een prima speler. Dat is al bekend. Die laat zich dit soort kansjes niet opnemen. En werkt ook totaal tegen de verhouding in. Staat Vitesse in Eindhoven. Zeven minuten voor rust op een 1-0 voorsprong door Piazon. Ik vind het bijna... Uh, Deern voor, uh, uh, voor PSV. Zoveel beter en uh, goed voetballend. Maar die kansen niet benutten. En dan door Piazzon, die nu vijfde staat op de topscorerslijst in Nederland. Staat uh, uh, PSV 1-0 achter. Volkomen tegen de verhouding. In hoe is het toch mogelijk dat uh, PSV hier niet voor staat, maar 1-0 achter. Uh, maar goed, de cijfers liegen niet. Van Anold gaat gooien richting Havenaar. Komt niet bij Havenaar terecht. En dan gaat de bal over de zijlijn via... Uh, Piazzon. En dan mag PSV gaan gooien. Doet dat. Maar niet echt uh, geconcentreerd. Want uh, uh, Vitesse kan meteen weer overnemen. Doet dat uh, via Ibarra. Ibarra aan de linkerkant. Uh, rechterkant speelt de bal naar de linkerkant. Richting Havenaar. Maar die komt niet in balbezit. En dan kan uh, PSV weer gaan. Maar dit is... Uh, niet uh, zuiver van Maher. Overname van Vitesse. Dat betekent dat Maher nu achter zijn tegenstander van Arnold aan moet. Na de slechte paas. Die uh, niet van de grond kwam. En in de buurt van Narsin terecht kwam. Piazon aan de bal te maken van de goal. Atsu en Fajnovic. En zo neemt Vitesse even brutaal bezit van de PSV-helft. Dat hebben we eigenlijk ook nog niet gezien in deze wedstrijd. Het PSV moet even recupereren, herstellen... Na de tegenslag. De goal van Piazon zo tegen de verhouding in. Kan nu uitbreken als Vitesse de aanval onderbroken ziet. Maar leidt balverlies. Dan komt Vitesse opnieuw via, van, via Leerdam. En aan de rechterkant is er dan plotseling heel veel ruimte. En komt er wel een heel zwak schot van Havenaar. Daar gaat Vitesse dan wel heel slecht mee om. Die op de punt van het strafgebied staat en eigenlijk van grote afstand schiet. Terwijl er en de ruimte was om door te lopen en de ruimte was om anderen van Vitesse aan te spelen. Maar PSV is even de kluts kwijt. Want leidt opnieuw in de opbouw balverlies. En zo ontstaat er gek genoeg ineens een totaal ander beeld dan wat we hebben gezien in de eerste 38 minuten. Toen was PSV beter, gevaarlijker, dreigender en energieker. Maar PSV is even de kluts kwijt. Misschien wel begrijpelijk na de tegentreffer de goal van Piazon. Ja die kwam hard aan. Dat is duidelijk te zien op het veld. Zowel op het veld als uh, rondom het veld. Een uh, klein groepje PSV-supporters probeert nog de stemming erin te houden. Maar voor de rest is het doods in het stadion. Dat uitverkocht is met zo'n 35.000 mensen. Als PSV weer in de avond gaat. Bal uh, richting Maher. Krijgt de bal niet onder controle. En dan is jan Arie van der Heijden die... Uh, probeert uit te verdedigen. Dat lukt ook. Dat doet hij knap. En via Wijnovits gaat de bal weer terug naar Van der Heijden. die dan een harde trap naar voren heeft. Komt bij Havenaar terecht. Maar zijn kopbal komt nou, dan wel in tweede instantie bij Ploegenoord terecht. Is het uh, Piazzon die naar Havenaar speelt? En dan een goede bal op Prupper. Prupper kan doorlopen. Lijkt het, maar wordt door Arios achterhaald. Maar blijft wel in balbezit. Mensen dachten ook uh, buitenspel, dat dacht ik eerlijk gezegd zelf ook. De aanval gaat even goed door. Pruppen die nu vel door twee PSV's op de huid wordt gezeten. De bal kwijt kan aan Pierson. Die kan hem op zijn beurt kwijt bij Huljemark. Dat zal de bedoeling niet zijn geweest. Want hij leidt balverlies, dan kan PSV uitbreken, dan is de paas op Maher niet goed van Narsing. En neemt Vitesse weer over. PSV, hoe gek het ook klinkt, is veel beter geweest. Had op voorsprong moeten staan, maar staat op achterstand. En vanaf het moment dat Pierson 0-1 maakte, is PSV de klus kwijt. En snakt nu ineens PSV naar de rust. Zodat het even de gedachten weer kan resetten. Even het knopje indrukken zodat ze de tweede helft weer fris van de lever kunnen verscheiden. Want voorlopig is Vitesse de bovenliggende partij plotseling in de laatste minuten. Atsoe aan de bal. En Prupper aangespeeld. Piazon is dat. Piazon geeft de bal binnendoor mee aan Van der Heide. die zich is voorin laat zien. Dat mislukt. PSV neemt over via Maher, die de bal met het hoofd twee, drie keer moet hoog houden. om zich van de tegenstander te ontdoen. Om dan vrij blind naar voren moet trappen omdat het ineens te druk werd. En dan uiteindelijk de bal ziet belanden bij Veldhuizen. PSV staat tegen de verhouding in. Achter tegen Vitesse. Het is 0-1. De goal werd gemaakt door Piazzon. En we spelen 42 minuten. Grote vraag is, komt er nog een winnaar bij AZ Twente? Want er is niet zo heel lang meer. Arman? Als er een komt, denk ik dat het FC Twente is. Want dat is beter in de tweede helft. Ook via die invallen die me wel bevalt. De jonge Mexicaan, Jesus Corona. Die als groot talent bij FC Twente beschouwd wordt. Maar hij mag nog niet in de basis beginnen. Hij laat nu wel zien, met een aantal dreigende acties aan de rechterkant... dat hij ontzettend goed kan voetballen. En hij zorgt in zijn eentje voor heel veel dreiging bij FC Twente. En daar kunnen de AZ-verdedigers niet goed mee omgaan. AZ dat er in de laatste 10 minuten niet heel vaak meer is uitgekomen. En op basis van die tweede helft verdient Twente de overwinning. Maar goed, AZ was in de eerste weer beter dan FC Twente. En je zou misschien wel zeggen dat een spel dan ook een juiste afspiegeling is van de krachtsverhoudingen vandaag in Alkmaar. Bij deze hele leuke wedstrijd, de topper tussen AZ en Twente. De nummer 3 Twente tegen de nummer 6 AZ... Het verschil tussen de twee ploegen is maar drie punten in het voordeel van FC Twente. En je kan op het veld ook zien dat deze twee teams heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Twente nu in balbezit. Als het AZ-publiek boos is omdat ze vinden dat er een overtraining op een speler van AZ is gemaakt. Vink vindt anders. Koppers aan de bal. Linkerkant probeert de voorzet te geven. Maar daar zit Ortiz tussen. Ortiz die net heel blij was dat er rugdekking werd verzorgd. Voor hem in het strafschopgebied door Vuijters. Omdat hij iets te laconiek... Probeerde uit te verdedigen, maar doordat Wuiters er snel bij was kon Castanjos daar niet binnen tikken. AZ dat er nu uit probeert te komen en er wordt een overtreding dan gemaakt op Marcus Hendriksen. Dan komt de gele kaart voor Jesus Corona in de 89ste minuut. Als FC Twente een AZ een vrije trap mag nemen op eigen helft nog. Dat klusje wel even gaat worden geklaard door Marcus Hendriksen denk ik. Ik schat ook dat er een minuut of twee, drie blessuretijd bij komen. Veel wissels gezien aan de kant van beide ploegen. Maar ik denk dat het wel bij 1-1 gaat blijven. Maar ik zei al, als er een winnaar komt, dan gok ik voorlopig op Twente. Maar goed, AZ heeft de bal nu. Maar Twente kan makkelijk overnemen aan de rechterkant met Rosales. Speelt terug op Emicilio. Rosales krijgt de bal terug. En moet dan met een peer naar voren hopen Castanjons te bereiken. Castagnos die gaat wel achter die bal aan. Maar Buitens moet dat duel winnen. Dat doet hij ook wel ten koste van een ingooi voor FC Twente. Een ingooi die genomen gaat worden door Rosales aan de rechterkant. Hij zoekt de vrije maar die is er niet. Waardoor de AZ-spelers de mogelijkheid krijgen allemaal zich terug te trekken op eigen helft. Daar komt die ingooi van Rosales. Goed verlengd door Taric. En het schot dan van Gutierrez. goede redding van keeper Esteban. Die in de eerste helft even in de fout ging. En dat gelijk ook moest bekopen met een tegengoal. Maar deze bal pakt hij goed uit de verre hoek. Esteban heeft de bal weer in het spel gebracht. Nu AZ met Danny Aftis. Die lange spits. Die uh, is ingevallen, maar nog niet heel veel heeft kunnen laten zien. Aftis heeft gekaats, bal nu aan de rechterkant voor AZ. Mathias Johansson speelt even terug. Martens. In de as van het veld is het nu Ortiz. Draait even terug, omdat hij op de huid wordt gezet door Gutierrez. En Ortiz ziet dan de opening aan de linkerkant bij Nick Viergever. Die wacht dan heel lang met het vervolg. Maar dat vervolg is wel goed. Dat is nu uh, gespeeld. Maar we gaan naar PSV Vitesse. Heel belangrijk moment. Vlak voor Rus is het gelijk geworden. Memphis Depay naar een uitstekend Opening. Hij trekt naar binnen. Legt hem goed voor zijn rechter. En ramt hem hard achter Piet Veldhuizen. Die dus toch te kloppen is. En scoort daarmee vlak voor rust. De gelijkmaker bij PSV tegen Vitesse 1-1. Volkomen verdiend. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is ook een heel prettig moment. Zo vlak voor rust komt PSV op 1-1. En is het de paai die zich uitstekend vrijwerkt En hem hard inschiet. En je ziet de ontlading aan de zijkant bij Koku 1-1. Ja, want op het moment dat je naar het Cocu kijkt, moet je kiezen tussen wat zie ik, blijdschap of opluchting. En dan kies ik maar voor opluchting, want het is uh, PSV in die zin van harte gegund, zeg ik dan maar zeer objectief. Want de ploeg verdient het nou eenmaal, de gelijkmaker. Terwijl Schaars, die dus een uh, flinke doodschot te verwerken kreeg eerder in deze wedstrijd van Mike Havenaar... nu toch besloten heeft bij het scheiden van de markt dat hij nu echt niet meer verder kan. Dat betekent dat hij, terwijl we vermoedelijk nog een paar seconden gaan spelen in deze eerste helft daar voedersband aan Rick Kiek gegeven heeft. En nu naar de kant gaat. Onder een applaus. Want uh, we kijken nog maar eens naar de herhaling van de overtreding van Havenaar. Die is voor zover ik weet ook niet gezien. We gaan trouwens heel snel naar Twente. Want wat gebeurt er allemaal? AZ Twente. Want Twente gaat winnen. Younes Mochtak komt de bal binnen in de tweede minuut van de blessuretijd. Terwijl ik me afvraag of ik nog te horen ben. Jawel. Ik ben te horen, het is 2-1 voor FC Twente. Mokhtar na een hele goede actie aan de rechterkant van Rosales. Die de bal heel goed inslingert. Na een goede kaats met Tadis. Rosales krijgt de bal terug aan de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant. En de voorzet is goed. En Mokhtar staat dan helemaal vrij. Loopt heel handig weg bij Hendriksen die hem uit zijn rug laat lopen eigenlijk. En dan is er geen AZ-speler meer die Mokhtar kan afstoppen. En die kan van een meter of drie heel makkelijk binnenkoppen. Mokhtar wordt de matchwinner. Hij scoorde al in het begin of in het eind van de eerste helft de ene. En hij maakt in de 92e minuut ook de 1-2. Younes Mokhtar als AZ nog een keer de bal heeft. Maar er niet heel lang meer te spelen kan zijn. AZ dat nog probeert. De spel komt nu bij Afdits, de spits. Die de bal heeft aan de rechterkant van het strafschopgebied. Afdits met twee Twente-spelers tegenover zich. Gaat er heel slim langs. Kan ik dan een vervolg geven aan die aanval? Misschien, want er komt een hoekschop. En dat zal denk ik de laatste aanval zijn. De laatste mogelijkheid voor AZ. Om nog een punt uit deze wedstrijd te slepen. Het is eigenlijk onverdiend dat de ploeg van Dik Advocaat deze wedstrijd verliest. Want in de eerste helft waren ze gewoon veel sterker dan FC Twente. Maar Twente was in de tweede helft de betere partij. Als er nu dus nog een hoekschop is voor AZ. Maarten Marten. Wil die bal snel nemen. Maar Fink die vindt dat er geduld en getrokken wordt in het 16 meter gebied. Er moet gewacht worden. Maar de hoekschop is er nu wel. Van Martens belandt op het hoofd van een Twente speler. Die de bal dan nog een keer over de achterlijn kopt. En de volgende hoekschop mag door Pieter Fink ook nog genomen worden. Het zal de laatste actie zijn van deze wedstrijd. Maarten Martens met links slingert die bal het strafschopgebied in. En daar staat dan Hendriksen die de bal nog schiet. Maar hij schiet de bal over ongelooflijk helemaal vrij. Stond Hendriksen. maar hij schiet de bal 2 meter over de goal van Nick Marsman. En dan vindt Pieter Vink het genoeg. Fluit hij af voor het einde van deze wedstrijd. Een hele leuke wedstrijd tussen AZ en Twente. Die dus eindigt in 1-2. AZ kwam nog wel op voorsprong vroeg in de wedstrijd door een schitterend doelpunt van Roy Berens. Maar Younes Mochtar, die niet goed speelde, was in de eerste helft verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Na een fout van doelman Esteban. En net toen je dacht dat het uh, duwel in een gelijkspel ging eindigen... was het weer Moktaar. die heel slim wegliep bij Hendrikse... in het strafschopgebied van uh, AZ en de bal uh, makkelijk kon binnenkoppen. En zo wint FC Twente met 2-1 in Alkmaar... en uh, doet de ploeg gewoon mee bovenin... terwijl AZ misschien een stapje terug moet gaan doen. Het is dus rust bij PSV Vitesse, ruststand 1-1. En dan de slotfase van RKC, Cambuur, Frank Wielheid. De laatste minuut, officiële speeltijd loopt. Het is 2-2, RKC is nog met 10. Want Damiano Schett heeft zijn tweede gele kaart opgehaald. Op Hemme probeert voor de goal uh, vrij te komen tussen vier verdedigers in. Dat lukt hem dan uiteindelijk ook niet. Na drie pogingen strandt hij dan. Elma Krini met een uh, gekruist schot. Maar uh, voor de goal van Van Dijk langs. Die al een paar keer aardig heeft gegrabbeld. Maar wel steeds heeft voorkomen dat die bal uh, in het doel viel. Ah, krampgevalletje bij RKC. Dat is ook niet zo heel verbazingwekkend in deze slotfase. Waar RKC echt moet proberen overeind te blijven. Damiano Schet kreeg geel na die penalty van Duits. En uh, wilde toen graag de bal uh, zo snel mogelijk weer meenemen. Om uh, een vervolg te geven aan de wedstrijd. Bijker wilde dat voorkomen. Beide heren kregen daarvoor geel. En Schet, nadat hij de overtreding maakte, maakte op een plek. Terwijl de bal al weg was uh, waar, op een plek waar het totaal niet nodig was, besefte zich onmiddellijk. Hier ga ik geel voor krijgen. En dus moet ik weg. En wist meteen na zijn actie dat hij dom was geweest. Dat is dan zeg maar net uh, twee tellen te laat. Maar goed, hij, hij heeft zijn lesje daarmee wel geleerd en voorlopig kan Kambuur nog niet profiteren. RKC probeert nog één keer van de goal af te komen. Dat lukt wel, maar aanvallen, dat lukt niet meer. Leeuwin die uh, wacht en kijkt en zoekt naar iemand die nog diep wil gaan. Maar Kambuur voetbalt de hele tweede helft al alsof 2-2 twee, twee best leuk is en genoeg voor ze in een uitwedstrijd. Want twee goals gemaakt, dat is niet onaardig. En uh, waarschijnlijk de droom al opgegeven dat er een derde goal gaat volgen in een uitwedstrijd, zowaar. waar. Dus ook dat het drie punten zou kunnen gaan opleveren. Maar als het toch een keertje kan, dan toch vandaag. En juist tegen RKC zou dat wel heel erg belangrijk zijn. De bal van Drosten achterin weggekopt door Apau over de zijlijn. Die kijkt dan om zich heen. Oh, er is helemaal geen kambuurspeler bij mij in de buurt. Waarom kop ik hem dan over de zijlijn? Zal hij zich ongetwijfeld u afvragen? Het is al te laat, want het is al gebeurd. En we zitten in de extra tijd. Ik heb de hoeveelheid extra tijd in ieder geval even gemist ingooien. Door Kambuur intussen genomen. En nu maar kijken of je weg kan komen daar bij die zijlijn. Daar gaat Brama een handje bij helpen. Die geeft Kambuur nog een vrije trap. In de absolute slotfase van deze wedstrijd. Hemmen staat al klaar een beetje niet aanwezig te zijn. In de buurt van de penalty stip, richting de tweede paal. Staat hij net te doen alsof hij er niet is. Van hoeveel de trap er niet in. Dat is degene die hem in de gaten moet gaan houden daar. Hij is degene, Hemmen, die gevaarlijk gaat zijn. Met de vrije trap van Van Brakel neerleggen voor Ritsmaier. Die wil gaan schieten. Heeft heel veel tijd nodig. Dan is Duits op tijd. En kan er nog een counter komen met Naya Naya die de bal diep geeft. En daar is dan de counterkans voor RKC. Niet lekker aangenomen. Overtreding net buiten het strafschopgebied. Gaat daar Brahma nog een vrije trap voor geven? Ja. Welke kaart gaat er dan volgen? Er komt een kaart. Welke kaart? Weet ik niet. Een gele wordt het dan uiteindelijk. Ik moet eerlijk zeggen, is die voor Drosten? Volgens mij wel. En als die voor Drosten is, die had al geel. Dus die gaat dan ook uh, van het veld af. Ik even kijken of Bramar ook zijn uh, rode kaart tevoorschijn gaat toveren. Even kijken überhaupt of Drosten de schuldige is. Want dat zou wel een boel duidelijk uh, maken. Het is Amieu die diep gaat. Het is Bijker die de overtreding maakt. Die, als die geel gaat krijgen, dan had hij ook uh, eraf uh, moeten, volgens mij. Want die heeft ook geel gekregen bij dat penalty-incident van Bramar. Maar uh, dat lijkt niet een geval. Bramar laat Bijker staan... Dus heeft hij bij dat penalty-incident alleen geel gegeven aan Schet. Omdat hij niet aardig was. Vuurwerk op het veld nu uit het vak van de Kambuur-supporters. Het vuurwerk is weg. Maar dit is echt de allerlaatste actie van de wedstrijd. De counter goed ingelijnd door Naya. Een goede bal van hem op Amieu Die er als de kippen bij was om die counter proberen af te maken. Hij haalde net het strafschopgebied niet. Dat is het enige nadeel voor hem. Dat had anders een penalty voor RKC opgeleverd. Nu ligt die bal daar net buiten op een meetje of twintig van de goal van Nienhuis. Die tot nu toe al een paar aardige reddingen op zijn naam heeft staan. En zeker dat punten op zijn naam mag zetten als het er uiteindelijk van komt. Dit is de allerlaatste actie. Joachim achter de bal. Duits achter de bal. Joachim gaat het doen. Bal strand in de muur. Joachim wil dan nog laten geloven dat het hens was. Baalt vervolgens dat die bal mist. En Amieu die nog een keer die bal naar voren toe jaagt. Want als Kambuur dan toch nog een keertje het kan proberen met een mannetje minder. Waarom dan niet nu? En dan is het te laat. Braam haar fluit af. Eigenlijk verliezen beide ploegen hier flink. En zal er hooguit in Nijmegen een mondhoekje omhoog gaan. Maar dat zal toch een beetje dat mondhoekje een heel klein glimlachje van een boer met kiespijn zijn. Want NEC blijft natuurlijk laatste. Maar houdt RKC dankzij de 2-2 vandaag tegen Kambuur in het vizier. En dat geldt ook. Voor de Vriezen, want ook die blijven in het vizier van de Nijmegenaren. Wat dat betreft hebben beide ploegen hier vandaag in Walwijk dus verloren. Ook al werd het 2-2. Sport en muziek op Radio 1, NOS langs de lijn. Followed by a rave. Flag. We love this worry. The air girl goes on and I'm sick and I'll be baby. who was that girl and what was her name? I couldn't find her man, she went back right. to my you <laughs> <laughs> 14 or 40, you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Fly. Dat was... Uh, ja, wie was het eigenlijk? Maakt ook niet uit. We gaan gewoon naar Ajax-NAC. 4-0 werd het. Uh, bij rust was het 2-0. De eerste drie werden gemaakt door Davy Klaassen. En Jeroen, Schrute, uh, Jeroen Gruter praat met hem. Uh, Davy, nou laat het maar zien. De man van de wedstrijd, drie goals. Dat is tegenwoordig uh, een bal meenemen. Ja, klopt. Ik zag het laatst ergens op, uh, op televisie. In, uh, en toen dacht ik, ja, dan mag ik het ook. Drie goals. Drie verschillende doelpunten met één gemeenschappelijk karakter. Ze waren mooi. Ja, ik vond de eerste niet echt heel mooi, maar de tweede en derde was gewoon uh, ja, een prima pas. En dan is het eigenlijk makkelijk om uh, erin te schieten. Zeg maar. Nou, makkelijk. Uh, de, de tweede was een volley. Uh, moet je goed timen. En de derde, hoe je die meeneemt, was helemaal prachtig. Ja, die twee uh, ja, daar stond ik wel dicht bij het doel, van ik. Dus als ik hem goed raak, dan zit hij erin. Zeg maar. en, uh, de derde, was de aanname was, ja, was perfect eigenlijk. En daarna was het wel makkelijk. Wat zegt dit over jouw vorm op dit moment? Ja, ik ben wel lekker in vorm. Ik, ik speel lekker en uh, ik voel me goed. Dus dan ja, moet ik wel zo volhouden. Zeg maar. Je bent van heel ver gekomen. Kun je schetsen wat voor traject je de afgelopen uh, anderhalf jaar bent doorgegaan? Uh, ja, heel lastig. Geblesseerd geraakt en uh, ja, dat duurde al lang. En dan kom je terug en dan, dan lukt het niet. En, uh, ja, dat is moeilijk. Maar des te leuker is het nu dat, uh, dat het dan zo lekker gaat na zo'n periode dat je, uh, ja, dat je er toch bovenop bent gekomen. Ja, want je zegt uh, geblesseerd geraakt. Maar dat was echt een heel ernstige blessure. Ja, aan je lies waar een heleboel zorgen naar uit zijn gegaan. Ja, klopt. Het leek eerst niet zo heel ernstig. Maar uiteindelijk toch, uh, ja, toch bijna het hele seizoen uh, eruit geweest. En uh, ja, dat was niet, niet fijn. Nou, drie goals. Dat is uh, dat heerlijk. En een uh, heel makkelijke wedstrijd eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat het gewoon goed deden. Uh, het was wel belangrijk. 2-0 vlak voor rust. En, uh, ja, dan breekt er denk ik toch iets bij hun. En dan gaan we toch met een ander gevoel de kleedkamer in. En, ja, Lekker overwinning. Ik vond het opmerkelijk hoe fris en gretig jullie bleven in de tweede helft... met het oog op de wedstrijd die woensdag op het programma staat. Want dan is het helemaal volle bak tegen Milan. Ja, klopt. Maar als, als je gaat verslappen, dan, uh, ja, dan krijg je het juist zwaar. En dan verlies je de bal, moet je er weer achteraan. Dus ik denk dat je best gretig kan zijn en het ball, balletje rond laten gaan. Nou, nu kun je je helemaal gaan focussen op die wedstrijd. Wat stel je ervan voor? Ja, we denken een hele mooie wedstrijd. en uh, Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om dat te winnen, want... Uh, ja, dat is belangrijk. Ja, je moet. Ja, we moeten winnen. En misschien is dat wel goed dat, uh, dat we moeten. Dat, uh, ik denk dat het ons wel ligt. Davy Klaassen van Ajax. Uh, drie goals maakte hij een head-trick. trainer Godelje zag dat zijn ploeg kansloos was in Amsterdam. Ja, terecht wel, Hoe kan dat? Dat je eigenlijk van begin tot eind weerloos bent... Nou, kijk, uh, wij willen graag gewoon moeilijk maken Ajax. Maar we wisten maar toe voor dat wij spelen tegen Ajax. Ajax is een goede team. Uh, we hebben zoveel ja, betere spelers. Uh, we begonnen wel redelijk goed aan de wedstrijd. Uh, Konden we gelijk gewoon druk zetten. Krijgen we een kansje om te scoren. Uh, daarna, wel we een grip aan de wedstrijd. Uh, hadden we moeite met gewoon opbouwen. Daarna, daarna stonden we gewoon uh, ja, wel compact. Uh, Waar niet kansen we Dan krijg je twee slechte momenten. Uh, twee goals tegen. Dan weet je, als je staat 2-0 achter dat wordt heel lastig om te winnen. Daarna, 2-11. begon begonnen ook redelijk goed aan de wedstrijd. Er gebeurt eigenlijk niks. Dan hadden de derde, vierde goal. Eindelijk kan niet gebeuren. Dan weet je, na de 4-0, wordt het heel lastig voor ons. Ja, dan worden jullie ook een beetje agressief in het veld. Dat had nog wel meer dan één rode kaart kunnen opleveren. Ja, ik heb net met Joy zo gesproken. Volgens mij was het geen rode kaart. Maar goed, dat moet je accepteren. Dus uh, ik heb geen momenten terug gezien, Dus ik kan niet gelijk reageren. Alleen uh, na de olelek met Joy, volgens mij was het geen rode kaart. Um, je helpt eigenlijk natuurlijk wel behoorlijk in de wedstrijd. Hè? Met de manier waarop je de doelpunten weggeeft. Want staan jullie daar eigenlijk naar te verdedigen of te kijken? Ah, kijk, normaal gesproken, dat mag, dat kan niet gebeuren, want, zeker met een tweede goal, uh, tegen, dus gewoon gebeurt, uh, ehm, 1-0 voor, voor, voor de rust, uh, daarna dacht ik, ja, ga je gewoon met 1-0 achter, daarna krijg je tweede goal tegen, dan weet je, dan, dan, dan met 2-0 achter, dat wordt heel, heel moeilijk, om iets, om te iets moeilijk maken tegen Ajax, gewoon uh, onnodig, onnodig moeilijk gemaakt, uh, en daarna, ja, tweede helft toch moet je gewoon door, afspraken maken om te doorzetten. En probeer toch eerder druk maken en gewoon vastzetten. En je probeer toch iets om te uitwinken. Maar daarna krijg je ja, de derde goal tegen. Als je staat 3-0 achter, dan weet je dat het nog moeilijker wordt. Was je onder de indruk van Ajax? En denk je dat ze een kans maken tegen Milan woensdag? Nee, Ajax is een goed team. Ik denk dat, uh, dat uh, ja, Ajax de laatste, laatste tijd zit in een goede fase zit. We ervoor, tevoren dat wordt niet makkelijk tegen Ajax. Maar in ieder geval uh, moesten we gewoon voetballen en moesten we proberen gewoon te maken. Gewoon, die wedstrijd is ook goed voor het ontwikkelen van onze speelwijze. Want uh, volgende week spelen we tegen Vitesse uit. Maar denk je dat ze een kans maken tegen Milan? Ja, denk ik wel. Ja. Als, je, als Ajax blijft op die manier voetballen, dan hebben ik een goede kans. Koudelje, de trainer van NAC, na de 4-0 tegen Ajax, verliest dus de coach van de winnende ploeg. Frank de Boer kan alleen maar tevreden zijn over zijn ploeg. Nou, gewoon de manier waarop we weer gespeeld hebben, ja, dat doet mij uh, deugd. Ik denk dat we uh, NAC gewoon eigenlijk uiteindelijk hebben weggespeeld. Met mooie aanvallen, schitterende goals uh, gemaakt... Het is jammer dat je misschien niet iets meer wint, maar als je ziet die laatste goal ook. Een fantastische avond, fantastische aanname van Ricardo van Rijn. Ja, zo uit het boekje. En daar heb ik, ik heb heel veel mooie aanvallen gezien. En ja, in de hoofdrol natuurlijk Davy Klaas. Maak je dan vanavond weer een nieuwe stap in de progressie die je al aan het maken bent de laatste maanden? Ja, vind ik wel. Uh, hoe je domineert en nog meer kansen creëert uh, tijdens wedstrijden. Uh, de controle eigenlijk continu hebt. Ja, dat doet me zeker deugd. Het is uh, met sceptisch gereageerd uh, een paar maanden geleden over de wijze waarop Ajax voetbalde. Nu is er veel meer waardering en terecht, want het ziet er ook heel mooi uit. Had jij dit allemaal voorzien, dat het, dat het zou komen, dat, dat dit het zou gaan opleveren? Nou ja... Uiteindelijk uh, wil je wel naar dit soort voetbal toe, natuurlijk. En uh, daar zijn we met z'n allen, technisch staf ook de spelers, keihard mee bezig. Om uh, dit voor elkaar te krijgen. Alleen, hé, achter, uh, vaak in de achterste linie was het goed. Het middenveld, daar stokte het net uh, eigenlijk naar voren toe. Om echt gevaarlijk te worden. En dat ziet er nu gewoon veel beter uit. En dat heeft niet alleen maar met Daly blind te maken. Dat heeft ook met uh, andere spelers die uh, ook in vorm zijn. Ja, Je noemde hem net al, Davy Klaassen. Man van de wedstrijd met drie goals, maar het is veel meer dan dat, hè? want hij geeft zoveel extra's aan het spel van Ajax. Ja, zeker. Je, je moet maar een beeld terughalen dat hij een bal net voor Jasper weghaalt, volgens mij. En volgens mij tien seconden later zit hij bij een rebound bij Terouwelaar, staat hij weer in de 16. Zo, zo gretig is hij en zoveel ja, inzet toont hij, maar ook zoveel voetbalgochme toont hij. En, ja, dat wist ik al lang al dat hij dat had. Want ik heb hem zelf meegemaakt in de, in de A-junioren. En ook als B-junioren in de A A-1. Dus ja, dat verbaast me zeker niet. Alleen, ja, het is een kwestie van uh, ja, even geduld hebben. Kracht op kracht te komen. Natuurlijk is hij een jaar eruit geweest met een liesblessure. Je hebt nu zes wedstrijden op rij gewonnen. Maar het moeten er zeven worden natuurlijk, hè? Woensdag. Hoe schat je die kans in? Ja, ik verwacht 50-50 in ieder geval. Uh, we hebben laten zien dat we... Niet onderdoen voor Milaan. Milaan was ook niet in de beste doen eerlijk gezegd op dat moment. Ik vind dat ze wel een stijgende lijn hebben. Maar dat hebben wij ook. Dus ja, het wordt een hele interessante wedstrijd. Ja, als voetballer dan dreef jij op dit soort wedstrijden. Hè? De echte finales, zoals het er helemaal om ging. Dat zal als trainer overigens niet anders zijn. Maar begint het al te borrelen dat bloed? Nou ja, nu wel. Uh, uiteindelijk, als je dan 4-0 voorstaat, dan ga je ook een beetje uh, denken aan, uh, aan woensdag natuurlijk. met die wissel bijvoorbeeld uh, van Joël Veldman, Dat, uh, Stefano en Niklas wordt waarschijnlijk het centrum. Dus ja, dan uh, begint het wel langzaam te dagen. Ja. Frank de Boer en Jeroen Grutter. Het komende drie kwartier gaan Bas en die Houtkamp en vooral PSV en Vitesse ons vermaken. Nou, Dat is uh, mooi om te horen, Ronald. Uh, we zullen dat proberen. De wedstrijd is in ieder geval redelijk vermakelijk. 1-1 de stand. We zitten in de tweede helft. Drie minuten gespeeld. PSV uh, begon weer voortvarend. Bijna een doelpunt. Nadat een voorzet van de paai door Van der Heijden bijna in zijn eigen doel werd gewerkt. Wal ging net langs de voor vitesse groeien en voor PSV verkeerde kant van de paal. De hoekschop leverde verder niets op. En nu is PSV weer in de aanval aan de rechterkant. De bal Ocadia. Die laat zich er door Cassi uiteindelijk vanaf lopen, maar dat levert wel weer een hoeschop op. Het is al de tweede voor PSV in de tweede helft. En zo bij de 1-1 stand door de goals in de eerste helft van Piazon. 0-1, de pay. 1-1. Vitesse heeft uh, anderhalve kans gekregen in de eerste helft. PSV was veel sterker, lag boven, maar nu staat dus opnieuw. Vitesse met de rug tegen de muur. Hoekschop gaat uh, genomen worden, gaat een uitdraaiende bal Komen Rick is mee. Die loopt naar de eerste paal toe. De bal gaat er overheen. Komt niet bij Jurgensen terecht ook. En dan heeft Toifone een overtreding gemaakt in het duel met Leerdam. Die zijn al continu met elkaar aan het duwen en trekken. Dat viel bij de vorige hoekschop ook op. Leerdam was heel boos dat hij door Toifone werd vastgehouden. En nu houden ze elkaar vast. En is er blijkbaar door de scheidsrechter Nijhuis een aanvallende fout gezien. En ik denk als ik nou naar de halen kijk dat hij dat wel vrij goed gezien heeft. Want het was echt alleen maar duwen en trekken en elkaar naar beneden duwen ook nog. Kortom, dat zag er niet uit. Volgens mij uh, zijn hij dus ook maté, want uh, het was echt een juco uh, van de bovenste plank. Overigens Toyfone gekomen voor Schaars. Na een werkelijk schandalige overtreding in de eerste helft van Havenaar. Die absoluut met rood had moeten worden bestraft. Uh, is, uh, ja, ik kan het niet anders noemen, Schaars uit de wedstrijd getrapt. Kon echt niet meer verder nadat hij uh, flink uh, aan de enkel geraakt was. En ik hoop echt voor Schaars, overigens ex-Vitesse, uh, dat hij... Uh, uh, ...snel terugkomt en dat het allemaal meevalt. Nu is uh, Vitesse weg. En goed ook met Piazzon die uh, in het stadshoekgebied is. Maar daar zit uh, een speler van uh, PSV tussen. Uh, Zanka Jurgensen. Die zegt uh, de been was te hoog van Piazzon. Maar Jurgensen heeft de bal het laatst geraakt. En het levert een hoekschop op voor Vitesse. En als ik het wel heb, de eerste. Ja, dat klopt. De eerste voor Vitesse. Dat betekent dat we voor het eerst nu de mensen van achteruit mee zien komen. Kasia gaat mee. Van der Heijden gaat mee. Havenaar is lang. Ook Leerdam komt zich melden. Die heeft er toch al een paar gemaakt. Die krijgt nu te maken met de paai die hem dan moet gaan bewaken. Dat levert ook veel duwen en trek op. Hoekschop komt. Keeper blijft staan. Bal wordt weggekopt. Het strafstof gebied uit. Dan door Van Adeld opnieuw ingebracht. Wat heet? Die schiet gewoon vanaf 35 meter met een gedrukte volley. Die die technisch al wel knap uitvoert ook. De bal komt binnen de palen. Maar wordt gevangen door Zoet. Die snel uittrapt. Narsing als enige van PSV voorin. De bal op de borst aangenomen. Tussen twee van Vitesse in. bal onder controle gekregen. Dan komt er van Vitesse nog één bij. En dan is Narsing hem toch kwijt. Ja, dat was een uh, mooi schot van Van Aanholt. Dat uh, deed me een beetje denken aan Suarez. Die van de week zo'n mooi doelpunt maakte. Zo uh, lastig uh, om een bal uh, die uh, zeg maar half hoog. Uh, op kniehoogte komt. En dan uh, te kunnen controleren goed richting het doel te schieten. Zodat hij niet huishoog eroverheen gaat, wat meestal gebeurt. Maar de bal kwam in de armen van Zoet terecht. Ik kan het allemaal zeggen, omdat het even rustig achterin is bij Vitesse. Het rondspelen van de bal via Veldhuizen. Die de bal naar Van der Heide speelt. Van der Heide weer terug naar Veldhuizen. En ik denk dat PSV eventjes op adem aan het komen is om dan heel hard toe te gaan slaan. Want Vitesse is tevreden, zo lijkt het met die 1-1. Want doet heel langzaam met het spelen van de bal. Nu gaat de bal weer via PSV. Piazon of via Plutter. Helemaal terug naar Piet Veldhuis. Het publiek vindt dat maar niks. Die vindt ook dat PSV wat meer moet uh, aanzetten. PSV doet dat niet. De bal gaat naar Havenaar. Die brengt de bal bij uh, Atsu. Ja, want PSV dwong Vitesse wel door het spelen van de lange bal. Maar met Havenaar heb je een aardig aanspeelpunt. En als je dan je duels wint, dan kom je er wel uit. Zoals nu. Piazon komt weer bijna vrij voor de keeper. Hieljemar glijdt de bal weg. Zoet was zijn doel ook nog uitgekomen. PSV kan nu via Toivonen gaan counteren. En via Depay. Als hij de bal meegeeft, aan Maher of aan Narsing. Maar de bal komt uiteindelijk net niet bij de aanvallers terecht en rolt dan door in de richting van Veldhuis die de bal wegtrapt. Dat was een koude mogelijkheid voor PSV dat er een ingooi aan overhoudt. Die snel wil nemen. De bal opnieuw voor de voeten van Depay. Die gaat van groot afstand schieten, maar doet dat heel zwak. Hij scoorde in de slotseconden van de eerste helft. Dat deed hij prachtig na een actie. Een, ja, hij kan dat wel op die manier. Gewoon kort draaien, schieten, ballen. Vrije schoppen zijn ook van hem eigenlijk altijd goed. Maar dit was een zwakke poging. Middenveld van PSV, dat hadden we eigenlijk nog niet gezegd. Is nadat schaars dus van het veld gegaan. Is een Toivonen gekomen wat veranderd. Toivonen staat nu in de punt naar voren. Dat betekent dat Maher die daar eigenlijk speelde. Een halve linie is gezakt en nu naast Hiljermark staat. De bal zit voor Vitesse. Gaat uh, Kasia uh, lopen met de bal. Geeft hem even breed Op uh, Vejnovic. Vejnovic kijkt naar de linkerkant. Goede bal zegt. Prachtige paas. En dan uh, lijkt het dat het uh, speler van Vitesse aangeraakt wordt. Maar nee, dat is niet zo. Van Aanhold die mee naar voren was. Uh, kon net niet bij de bal komen. Maar het was een prachtige paas van Venovic. Maar overigens ook een uh, uitstekende ingreep. En van wie was dat? Was dat van uh, Depay? In ieder geval is de bal nu aan de andere kant. Een hard schot. Wordt opgevangen. Depay, Depay. En probeert naar Toyvonen te spelen. Terwijl hij zelf wat moet uithalen. Daar beter voor stond. En dan een overtreding maakt. En Vitesse heeft weer de bal. Ja, ze liepen elkaar in de weg. Klassieke geval eigenlijk. Van twee spelers die naar elkaar kijken. En eigenlijk in de hele actie schiet jij pak. Jij, paas ik. En dan gaat het allemaal mis. En dan is het bal bezit voor Vitesse. aan de andere kant, Atsu de Ganees. Ook een WK-ganger normaal gesproken straks. In die hele zware poel met Duitsland en Portugal en Amerika. Zal hij normaal gesproken ook achter de prestaties geven. Nu kan de schieter vanaf een meter of twintig. Maar schiet die bal nog wel behoorlijk ver naast het doel. Van Zoetso zijn er spelde prikjes van Vitesse. Na 54 minuten is de stand zoals gezegd 1-1. Is PSV de betere. En de gevaarlijkere ploeg gaat daar meer dreiging van uit. PSV natuurlijk ook de ploeg die moet. Toivonen die de bal ...nu wel keurig meeneemt weliswaar op zijn eigen helft. Maar dan uh, wordt geschept eigenlijk... ...het is Markt trouwens denk ik, deze wel Toivode. Geschept wordt door Kassia, die helemaal mee komt lopen... ...tot op de helft van PSV om Toivode daar te schaduwen. Vrij schop gezien door de scheidsrechter gegeven bovendien... ...en dat is terecht. Zo heeft PSV via de vrij schop de bal Maar her ...terug naar Jurgensen. Jurgensen breed naar Rekiek. Rekiek die nu aanvoerder is bij het weggaan vallen van Schaars... ...speelt de bal breed naar Tamata. Tamata bal de diepte in. Goeie bal en uh, lijkt uh, bij Narsing te komen... maar die gaat onder de bal door. En dan wordt de bal weggeramd uit het strafschopgebied... door Vitesse. De bal gaat over de zijlijn en mag PSV gaan gooien. Overigens, toen Toyfoon in het veld kwam voor Schaars... was er een enorm fluitconcert voor de Zweed. Want men is hier toch niet blij met het optreden van de, uh, de, de middenvelden van PSV... de afgelopen maanden. Dat gezeur rond zijn uh, contract en ook uh, het zeer matige spel... als hij wel in het uh, veld stond. Balbezit voor Piet Veldhuizen... En het staat nog altijd 1-1. Bal zit uh, voor veldhuis die met een lange trap opent. Die komt op het hoofd van Pruppen. Aan de rechterkant van het veld neemt Ibarra dan over. Die hebben we eigenlijk ook nog niet echt gezien. En deze wedstrijd aan de linkerkant ontstaat er dan wat ruimte voor van Aanholt. Die hebben we al wel een aantal keren gezien. Zoals in het begin toen hij dacht een strafschop te krijgen, die er dus niet kwam. In de zesde minuut van het duel. Er komt hulp nu van Atsu. Goeie 1-2. Atsu gaat schieten. Die gaat uh, een kans krijgen. Ook. Gaat liggen in het strafschopgebied. daar wordt niet voor gefloten. En zo ontsnapt PSV en kan het uitverdedigen. ook En blijft het 1-1. In Eindhoven.